Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het treinverkeer in midden Duitsland heeft een paar uur compleet stilgelegen... door een technische storing... Het communicatiesysteem was uitgevallen waardoor er geen treinen meer konden rijden. Vooral rond Frankfurt waren er grote problemen. De stad is een van de belangrijkste Europese knooppunten voor het treinverkeer met ongeveer 1200 treinen per dag. Inmiddels komt het treinverkeer weer langzaam op gang, meldt Deutsche Bahn. De storing heeft voor zover bekend geen gevolgen gehad voor treinen uit Nederland. Het is niet de eerste keer dit jaar dat er grote problemen zijn op de Duitse sporen. Waren er waren meerdere stakingsacties waardoor het treinverkeer stil lag. De grootste orkaan in Azië tot nu toe, Yagi, is aan land gekomen in het noorden van Vietnam. Minstens vier mensen zijn om het leven gekomen, melden Vietnamese staatsmedia. Zeker tien mensen worden nog vermist en er zijn tientallen gewonden. Met windsnelheden tot 160 km per uur zorgde de orkaan aan de kust voor golven van drie meter hoog. In meerdere steden viel de stroom uit. Gisteren trok de orkaan al over het Chinese eiland Hainan en eerder deze week over de Filipijnen. Het Rijksmuseum in Amsterdam is weer open. Vanochtend blokkeerden milieuactivisten van Extinction Rebellion de ingang. Ze eisten dat het museum de banden verbreekt met ING... omdat die volgens hen de grootste aanjager is van de klimaatcrisis. Toen ze niet wilden vertrekken, greep de politie in. 33 activisten zijn aangehouden. In het zuidwesten van Frankrijk zijn overstromingen ontstaan na zware regenval in de Pyreneeën. Ook zijn wegen richting Spanje door het noodweer onbegaanbaar geraakt. Verder is de beroemde grot van Loerders onder water gelopen. Dat gebeurde s'nachts waardoor er geen mensen in de problemen zijn gekomen. De rest van het bedervaartsoord is gewoon open. In de Pyreneeën heeft de brandweer meer dan 70 mensen in veiligheid gebracht... die in valleien vast waren komen te zitten.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 Er staan nog altijd wat files rond Amsterdam. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knap het nieuwe meer nog 10 minuten oponthoud. A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10... en Knapent Raasdorp een kwartier extra reistijd.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 Wilt even alleen zijn? Luister alstublieft naar wat ik zeg. Misschien dat ik mij vergis en op den duur jouw liefde mis. Maar verloofd is dit echt de juiste weg. Je mag op me blijven wachten, je mag in mij blijven geloven. En wie weet, komen na verloop van tijd.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 bij Tweede Uren, entertainer van YouTube, onder 6.9, Deber plus 6A. We gaan eventjes naar de Californië. Ja. Teddy Swims en Doze. Oh babe, like a cold, cold hand on a storm, My heart in my mind on a Fell on down the stairs Don't know if I'll find them things again Slid in my life like a thief in the night And you stole my common sense The sun will never shine And the woods will never cry Till I'm holding you again Love how you kiss every tattoo on my face Yeah, it's the time and place To do what the doctor says. Don't see you again I'm more than what I need The perks of being a fee Is that I get to take a dose of you a day hey, hey, hey. of how you The sun will never shine and the woods will never cry Till I'm holding you again Look how, how you kiss it. every tattoo on my face Yeah, it's the time and place to do what the doctors say I'll see you a day. a day But more than what I need The perks of being a fee Is that I get to take a I'll see you a, a day, day. Season. Terry Swims en over Overdose. Welkom van All Time Classics tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij. Liefde is meer dan alleen een woord. Wijze woorden van Jannis. Hier bij uh, ja, het zonnige programma Entertainment for You. Tot de klok voor 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En als je zit te eten, eet smakelijk.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 Wat jij eerlijk voor mij voelt Wat jij met liefde dan bedoelt Zodat ik weet wat komen gaat Zeg de waarheid en spreek uit jouw hart Is dit voor ons een nieuwe start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 Waar het nu om gaat, mij meid, is niet te laat Ik wil voor altijd bij jou zijn Want in mijn hart weet ik het ver Als ik jou mijn gevoel vertel Blijf jij dan voor altijd? Zeg dat je van me houdt Nou ik niet hoor, ik niet! Dat was Jan Jannes en liefde is meer dan alleen een woord. We gaan naar André Hazes en hebben over twee weken. Want over twee weken is er zandvoort voor jou. Hier bij ZWM Entertainment for You. Ja, zo snel als is zaak. Ik druk je kussen tegen me aan. Mijn voeten blijven koud. Ik praat alleen mezelf. Voor zijn nog acht, ik herkende wel. Ga jij nu weg en denk maar niet aan mij. Was jij maar weer hier, het is zo stil in huis. Kom weer bij mij. is hier bij ZFM. ZFM. De zender van Zandvoort en omstreken. The New Generation en Jerusalem. En blijf er lekker bij, hè? want uh, we gaan zo eventjes bellen met uh, Leslie Rosbach. duganishi nal Jerusalem, sale más y caiga la me gil lo sé uh han nenami duganishi Yo puedo hacer menos perderte Si era algo te me Nunca fue Ik intención lastimarte je sí. me niet vergeten. Ik weet dat me niet de... Si Ik no dat conmigo el universo se se Todo me sale mal Ik no me sigue ni mi sombrero Ya nada tiene sentido Me siento solo y perdido En este mundo jodido Voy por la calle Ay, Como loco estoy buscándote A todos preguntándole Si hay una forma pa' que Tú me vuelvas a querer Ya nada me importa Nada me llena Este vacío, esta tristeza bebé Solo tenerte al lado mío Si tú no estás conmigo, el universo se equivoca Todo me sale mal, y no me sigue ni mi sombra Si tú no estás conmigo, yo me quedo en el pasado Pensando en todo lo que hicimos ayer Sudando hasta la amanecer Y yo no decidí que voy detrás de ti Es que cualquier cosa yo puedo hacer Menos perderte Si tú no estás conmigo el universo se equivoca, todo me sale mal y el no me sigue en mi sombra. Si tu no estás conmigo yo me quedo en el pasado, pensando en todo lo que hicimos ayer, sudando hasta la amable Si no estás conmigo ya nada tiene sentido. No te puedo je ya de Zo, dat in El Universo. En dat allemaal van Rolzonsjes natuurlijk. We gaan lekker verder met een nummer van Tamaratol. En laat mij nu maar alleen. En zometeen gaan we natuurlijk even wat te zoekjes draaien. Jeroen, leuk dat je er ook weer bij bent. Maarten ook, leuk. Ik moest gisteren in je straat zijn. En ik keek stiekem door je raam. Naast de deuring nog het bordje. Maar nu niet meer met mijn naam. Het is nog niet zo lang geleden. Dat jij een ander hebt ontmoet zijn gestreden. Ik laat je gaan, zo is het goed. Denk jij soms dat ik niet zonder jou verder kan leven? Laat mij. Wel wat foto's Van de vakantie met ons twee Jij moest zo lachen om die ober We gingen s'nachts nog met hem mee Daar dansten wij tot in de morgen Jij en ik, wij waren één Die mooie tijd is nu verdwenen Het is voorbij, ben weer alleen Denk jij soms dat ik niet zonder jou verder kan leven? Laat mij... Kom dan het Thor en laat mij maar. Alleen hierbij zie je entertainen for you en wij gaan naar het zonnige Spanje. Melvide de, de, de vivir. Julio Gleesias. de tanto correr por la vida sin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 Perdiend sin keren, lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentira, me engañé sin saber que era yo quien perdí, De tanto.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 De, vivir. de tanto correr por ganar tiempo al tiempo queriendo robarle a mis noches el sueño de tanto. Querer descubrir cada día algo nuevo, de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento. Soy como ayer y no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir meer of de Vivier. Ja, Dat is allemaal van goede geweest, ja. Ja, maar daarmee Hallo. Ja, alle, alle kinderen even weg. Ja, ja, ja. Entertainment for you. Meer dan radio. Jeroen, jij wilde graag een plaatje horen. Jonglots en Someone Love Johannie. En uh, ja, June Lodge. En soms was Johanna gevraagd door uh, Jeroen en Maarten. Jij wilde er ook eentje horen. En dat was Donny samen met René en een bom gepakt. Entertainment for you. Meer dan radio. Laatste dag grap, Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen.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 Kom mee, te voor de fijne scooptee. Jouw liefde en jouw warmte. Als je gaat, als je gaat dan neem je al mijn bronnen mee het fundament waarop we bouwden Als je gaat, ben jij niet langer hier bij mij, toch blijf ik zielstreet van je houden. Jouw lieve lach en ook jouw stem niet meer horen. Als je er gaat, ben ik volkomen van de kaart en mis ik jou in alle kleuren. Zonder jou zou het anders zijn. Zonder jou. In het dagboek van ons leven als je, als je gaat Hoe heel je een gebroken hart Als je geen afscheid kunt nemen Als je gaat, als je gaat. Raak ik mezelf en jou nu kwijt zich mij, waar ben je nu gebleven Als je gaat Wordt onze liefde blinde, brei blij. beleid de liefde van mijn leven. Als je gaat, blijven parels van verdriet, voor eeuwig aan elkaar verbonden. Je blijft een deel van mij, maar moet je gaan, laat ik je vrij. Je de tijd zijn, is dan voorbij, voor Prachtig cover van Barry en in en if you go, oftewel deze gezongen door Johnny, uh, Johnny, Johnny Bach en Sylvia Romy. Als je gaat, we gaan naar uh, Amsterdam toe en daar uh, treffen we Wesley Bronkhorst en daar hebben we het over Amalia. Vrijdag morgen half negen, koffie.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 Ja, dat was hij dan. Wesley Broekwoers en Amalia. Wij gaan naar de Frans, Bauer en Sieneke. En die lag op jouw gezicht. Als jij toch eens wist wat ik graag horen wil. op jouw gezicht en dat allemaal gezongen door Frans Bauer en Sieneke. Wij gaan eventjes terug in de tijd. 19.85 en ik zal je nooit vergeten. Koos Albers. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet.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 ik zal je nooit vergeten, je blijf voor mij ene. je blijf voor mij degene, waar ik nog steeds van haal. Ik zal je nooit vergeten, je blijven vergeten. Ik kan s niet alleen thuis zijn. De muren komen dan op me aan. Dus ik vlug voor mezelf in de hoop dat het helpt. Ik voel me laag. Het waren gelukkige jaren, maar opeens is het voorbij. En iedere nacht zie ik weer hoe je lachte naar mij.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 Onze zuiderbuur Mario Matti en had het over Liberty. Dit is Bertha van Beek en ze hebben het over Draaiom. Er is iemand die verdrietig is om jou, die zich afvraagt: waarom, waarom moest dat nou?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 Zet snel vergeet Een stapel is op jou Je bent haar vet Draai je om Draai je om me Ja, je hoort het. tijd voor komen, tijd voor gaan. Een tijd voor gaan is weer gekomen hier bij CFM Entertainment for You. Voor althans het programma Entertainment for You vandaag. Volgende week ben ik eventjes een dagje vrij. En dan zal je denken, alweer. Ja, alweer. En natuurlijk over uh, twee weken zijn we natuurlijk terug. Maar dan ja, eigenlijk niet, uh, ja, niet met zo'n uh, Entertainment View, Maar dan met Zandpoort voor jou... Dus er is, uh, twee programma's samengevoegd, natuurlijk uh, op de zaterdag, eens per kwartaal, zeg maar. En dat heet dan Zandvoort voor jou. En daarin uh, hele leuke dingetjes zo uh, tussendoor. We krijgen Miss Martin, Mr. Martin, en we krijgen Mrs. en Miss. Uh, ja, een heleboel leuke dingen in ieder geval. Dus ik zou zeggen, zeker uh, afstemmen. 21 september, zaterdag 21 september... van 2 tot 7, Zandvoort voor jou. En dat gepresenteerd samen met Rob Harms. En deze keer is Dolly de Pierik erbij. Ik zou zeggen, zeker de moeite waard. Ik zou zeggen, tot dan, tot over twee weken. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.